uh, die zeg maar een auto op een oplegger of zo uh, mee financieren, zodat ook andere mensen daar mee kunnen doen. Steeds voordat je de autjes op die manier mee gaat lopen. Ja, nou dat kan ook. Uh, die, hoe ziet zo'n businessborrel eruit? Uh, zo'n businessborrel, ja dat is een, een, een, een vergadering van de grote bedrijven, die komen dan bij elkaar. Uh, en die gaan met elkaar de strategie afstemmen van wat ze de komende tijd gaan doen.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 Ook in Zandvoort gaan doen. En wat jij net zei, dat uh, verklapt natuurlijk iets waar we mee bezig zijn. Maar ja, zeker is. Ik wil die tip het, wel even oplichten. Ja, je zei het over de World Pride. Ja. En we zijn in samenwerking met Amsterdam bezig om te kijken of Zandvoort mee kan doen in het Bidboek voor World Pride. Dat is een soort competitie dat is met de Olympische Spelen om mee te mogen doen en die Pride naar, naar je stad te halen. Maar die duurt ook twee weken. Uh, en dan is het zelfs zo dat daar dan waarschijnlijk niet eens een parade in Amsterdam, een botenparade weer is. Maar dat de hele parade dan naar Zandvoort verplaatst zal worden. Dat, nou, dat, nu... dat lijkt me een hele goeie. Dat zou een hele mooie zijn. <laughs> um, maar dan moet het dat, daar eens nog wat voeten in de aarde. En dat is overigens pas in 2026, dus oh, we hebben oh. een tijdje om het goed te doen. Maar we moeten dus wel steeds betere kwaliteit afleveren. Mm -hmm. Voor als die controleurs komen van World Pride. Om te kijken van wie gaat het dit boek winnen. Nou, ik, euh, ik heb wel in de gaten dat bij afgelopen prijs ook uh, vertegenwoordigers waren van, uh, van Amsterdam Pride. En die, die zie je, daar ook hebben over uitgesproken hoe dat in Zandvoort uh, gaat en eventueel beter zou moeten kunnen. Ja.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 lekker feesten, dinsdag sporten, nog een eindfeest... en dan kun je weer door naar Amsterdam. Ja, dat is een, een weldoordachte set geweest, heb ik in de gaten. Dus we gaan dat allemaal meemaken. Er zal uiteraard genoeg informatie te vinden zijn op pride.beach.nl? Ja, we hebben een nieuwe website. Die is in, in, in aanmaak, maar op onze vaste Facebookpagina... die de meeste luisteraars onder het getwijfeld kennen... daar kun je natuurlijk ook altijd alle informatie vinden.